Uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. In Duitsland zijn de eerste exitpolls bekend van de verkiezingen in de deelstaat Beieren. De CSU, de zusterpartij van de CDU van bondskanselier Merkel, heeft flink verloren. De CSU is met 35,5% van de stemmen nog altijd de grootste partij. Maar scoort veel lager dan bij de vorige verkiezingen in 2013. Van oudsher was de partij in Beieren oppermachtig. Maar nu zal de CSU een coalitieregering moeten vormen. De Groenen zijn de tweede partij geworden. De SPD. De AFD, in de landelijke regering de coalitiepartner van de CDU, lijkt ook een grote klap te krijgen. De sociaaldemocraten halen niet eens de helft van het aantal stemmen van vijf jaar geleden. De AFD komt voor het eerst in het parlement in Beieren met 11% van de stemmen. Het internationale Rode Kruis probeert te voorkomen... dat Boko Haram in Nigeria twee hulpverleners vermoord. De twee werden in maart samen met een verloskundige van het Rode Kruis ontvoerd. De verloskundige werd in september gedood. Volgens het Rode Kruis heeft de terreurgroep een deadline gesteld... en is de kans groot dat de andere twee binnen 24 uur ook worden vermoord. De organisatie doet een oproep aan Boko Haram... en vraagt de Nigeriaanse overheid om alles te doen... om een einde te maken aan de gijzeling... In de Duitse deelstaat Hessen zijn zeker drie doden gevallen... door een ongeluk met een Cessna-vliegtuigje. Het gaat om twee volwassenen en een kind. Er zijn ook acht mensen gewond geraakt. De Cessna vloog in op een groep mensen op een vliegveld bij de stad Fulda. Volgens een nieuw site wilde de piloot een doorstart maken... na een mislukte landing. En voor de kust van Texel is een buldrug gesignaleerd. Sinds het verbod op de Walvisjacht zijn er meer dieren... en er komen geregeld in de Noordzee zoeken naar voedsel. Vooral jonge dieren.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 Luister luistert naar ZFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling in presentatie, Ruud Janssen. Welkom terug bij het tweede uur van ZFM Klassiek op deze zondagavond tussen 7 en 9 uur. Het eerste uur hebben we wat afwisselende dingen laten horen en dat gaan we het tweede uur natuurlijk ook weer doen. We beginnen met Richard Strauss. En Richard Strauss uh, is een componist die natuurlijk vooral bekend is geworden van Alzo's Sarah Zarathustra. Maar nu gaan we iets heel anders van hem draaien. Een heel mooi stuk. Romanza in F-majeur TRV 118. Het arrangement is voor viool en orkest. Het wordt uh, uitgevoerd door Arabella Steinbacher. Die speelt viool. En het WDR, het Westdeutsche duitse Symphony Orchestra Keulen, onder leiding van Lawrence Foster. Edward Elgar is de volgende uh, Engelse componistenman die we natuurlijk... en dat heb ik u al meer verteld... vooral eigenlijk beroemd is geworden door zijn Pomp en Circumstances... waarin het beroemde Land of Hope and Glory voorkomt... het uh, eigenlijk zou je kunnen zeggen tweede Engelse volkslied. Maar dat had ik wel eens eerder verteld, dus dat hoef ik niet nog eens te doen. En daarom gaan we nu naar iets heel anders van deze Engelse componist luisteren... namelijk het cello-concert Opus 85... Het wordt uitgevoerd door Gary Hoffman, cello, en het Luiks Koninklijk Filharmonisch Orkest onder leiding van Christian Arming. Luigi Boccarini, de man van het beroemde menuet. Maar nu een symfonie van hem, namelijk de symfonie in C-majeur... met als nummer G523. Grave Allegro e Con Imperio. Het wordt uitgevoerd door de Duitse Kameracademie uit Nois, Als ik het goed zeg, ja, Nois. Onder leiding van Johannes Goritzel. De komponist is Hector Berlioz. En uh, ja, er zijn componisten die schrijven stukken voor uh, als gelegenheid een overleden van een persoon. Mozart was daar een groot voorbeeld van met zijn Requiem. Dat is hij overgeschreven toen hij de dood al in de ogen keek. Maar ook Hector Berlioz heeft dat gedaan. Uh, nou, ik weet niet of hij de dood in de ogen heeft gekeken, maar uh, hij heeft wel dit stuk geschreven. Grande Messe der Moor, opus 5 H75, Requiem. En deel 2 eruit, Dies irae. En dat is live opgenomen. Uh, en er zijn een heleboel mensen die eraan meegewerkt hebben. Ik ga ze u proberen te noemen. Het Edward Corps. Het Koninklijk Northern Collegium of Bergen. Het Philharmonisch Jeugdorkest en het Bergen Philharmonisch Orkest onder leiding van Edward Garner. Er zijn een paar honderd man op de bühne geweest. Maar dat is een prachtig stuk, dus gaat u ervan genieten van deze grande messe demoor van Hector Berlioz. Een indrukwekkend stuk en een zeer groot gezelschap wat u eh, daar hoorde. Goed, we gaan verder met Felix Mendelssohn. En dit is ook weer een groot orkest, heerlijk om naar te luisteren. Symfonie, nummer 3 in A mineur, opus 56, de Scottish Symfonie. Um, deel 1 daaruit, het Andante con moto. Allegro un poco agitato. Dat wil zeggen uh, gaande, maar wel met beweging. En dan levendig, een beetje geagiteerd. Dat wil het ongeveer zeggen. London Symphony Orchestra. Onder leiding van John Elliot Gardiner. En dan zijn we alweer toe aan de laatste. En het gaat snel als je lang een langer stuk hebt. Of we hem helemaal halen, weet ik niet. Het dus zo niet, dan uh, laten we mijn andere kinderen wel eens horen. Robert Schumann. De romances opus 94 nummer 1 in A mineur. En er staat dan bij niet snel. Dus je mag het niet doen. Niet te snel. Jury Valentin speelt hobo. En Philip Heiss speelt piano. En dat is het laatste stuk voor vanavond. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.